Over de hele wereld wordt stilgestaan bij de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten, vandaag precies tien jaar geleden. In Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld was een speciale kerkdienst om de slachtoffers van de door Al-Qaeda gepleegde aanslagen te herdenken. In Den Haag is vanmiddag een herdenkingsdienst in de Kloosterkerk, waarbij premier Rutte aanwezig zal zijn. President Obama bezoekt later vandaag de herdenkingsdiensten in Pennsylvania, Washington en New York.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 Israël en Egypte willen er samen voor zorgen dat de Israëlische ambassadeur zo snel mogelijk terugkeert naar Cairo. Gisternacht vluchtte de ambassadeur samen met zijn staf het land uit nadat Egyptische betogers het ambassadegebouw hadden bestormd. De Israëlische premier Netanyahu noemde het een ernstig incident, maar zei ook dat zijn land vasthoudt aan het vredesverdrag met Egypte.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 Het weer, de dag begint zonnig, maar in de loop van de ochtend raakt het bewolkt... en volgen vanuit het zuidwesten buien. In het kustgebied staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN, BNN. 4.7. Het is drie minuten over zes en het is 11 september 2011. En je hoort het al in het nieuws, het is uh, tien jaar geleden vandaag... dat uh, de aanslagen in Amerika in New York waren. En uh, niet alleen in New York, ook in Washington natuurlijk. Uh, we gaan het er straks over hebben met onze uh, jongen in New York. Hij woont daar Victor, is dat, daar hebben we al een keer eerder over gehad. Um, of uh, we hebben hem al een keer eerder gesproken toen met die hele orkanen, zo die langskwam daar in New York. Nou, straks even over de herdenkingen en hoe ze daar zich daar gaan voorbereiden... Uh, Ferdinand, die spreken we normaal gesproken altijd, zo rond dit tijdstip. Alleen uh, Ferdinand is op vakantie in, uh, in Suriname. En uh, uh, toen dachten wij, weet je wat, dan doen we in plaats van Ferdinand en voetbal, doen we niet en voetbal. Uh, straks gaan we het wel hebben over voetbal, maar dan een heel ander soort vorm van voetbal. Vorige week hadden we het over vrouwenvoetbal en vandaag gaan we het hebben over tafelvoetbal. <laughs> Dat vind ik zelf heel leuk, ik ben een groot, groot tafelvoetballiefhebber. Uh, uh, maar ja, er is ook echt een competitie van. En, en mensen doen dat ook echt serieus. Niet, niet gewoon als spelletje, maar gewoon echt serieus professioneel tafelvoetbal. Ik weet niet of je er heel rijk van wordt, maar leuk is het wel. En in Leeuwarden is vandaag een leuk evenement. Als je daar in de buurt bent, moet je er zeker even naartoe gaan. Er wordt namelijk een 20 twint meter grote boot in het water gedumpt. En dan denk je, nou ja, en? Dat gebeurt er wel vaker. Ja, maar deze boot is van papier-maché. <lacht> Zijn ze heel lang mee bezig geweest om die te bouwen...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 En stofzuiger gisteravond. En toen uh, ging ik, uh, had ik de stofzuiger van boven opgehaald. En toen hoorde ik dat mijn vriendin had deze plaat opgezet op de computer. Ze zat even, weet ik, veel websites te bekijken en zo. En toen ging ik naar beneden toe, stofzuiger, kattenbak. En ik kwam denk ik, een half uur later was ik klaar. Ik breng die stofzuiger terug naar boven. Nog steeds deze plaat. En ik vroeg, hoe vaak heb je die plaat opgezet? Nou, elf keer achter elkaar. En toen zei ik, je bent niet goed bij je hoofd, maar. Toen dacht ik ineens, verrek, ik doe het zelf ook al, uh, al weken. Ik denk dat dit week 6 of week 7 is, dat ik deze plaat dus twee keer draai in mijn programma. Dan begin ik ermee om, uh, om een uurtje of vier. Um, eerste plaat. Uh, en, en dan ook meteen de eerste plaat na het nieuws van zes uur. Draai ik hem dus twee keer in één programma. Maar, en daar krijg ik ook wel eens mailtjes over. Maar ook wel met mensen die dan klagen van, joh, draai eens, draai eens een ander liedje. Maar uh, nou, elke keer dan, uh, dan zit ik hier en dan denk ik, nee, nee. Ik draag gewoon een weekotje met somebody that you know. En weet je waarom? Omdat het zo'n topplaat is. Dit is 4-7. Hele goede morgen. Het is 9 minuten over 6 op 11 september 2011. En zo um, nu en dan hebben we in dit, dit, dit programma een highlights van het geweldige programma BNN Today in today's finest. Today is finest.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 Alle hectiek die gebeurde rondom het uh, schot op Janine. En uh, daardoor had hij een gescheurde lever. En uh, ze heeft daarnaast <laughs> ja, bloedvergiftering ja. opgelopen. Dus en dat niet is dat is niet leuk hij Sorry. Dood geweest? Ja, ja. ja. ja. ja uh, gisteravond even een fragmentje. Het zag ja. er nog lange tijd naar uit. Nou ja, de, dat je het eigenlijk ging overleven. Want je zat heel gewoon ja. uh, vrolijk in je ziekenhuisbed. Maar toen, ja. toen ging het toch mis. De infectie is in een te ver voor het stadium. Dat betekent.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 Zit de coronel bron er ook in over nee. En is nieuw nieuwig miserwig helder is door niet. Ik kom al die wel gelukt binnen als dat verdriet. Maar het schiet zo als het niet. Ook al denk je zo van niet. Ah, ah, ah, ja, het zo zoals het niet. Ja, maar verduziering, waarom ging het giet, precies zoals het giet. Waar het nou een woestijn is, was misschien vragen wel een zin. Zing over elke jaar, stig mis iets en meer. Mee. Een stukje van een bloemkool is over een bloemkool die op zich. Hij maakt bliebend vaar, komt de wel weer lang in zicht. Waarom ging het zo als het schiet? Soms van niet, ah ja, het is zo als het giet. Ja, ik heb er maar vijf, heb er maar vijf dus in. Waarom niet precies zo als het giet. Soms is het lekker en soms is het hartstikke mooi. City het soms zit je in een veld, soms zit je in een kooi. Het heb er maar even door zien. Waarom giet precies zo waar ze giet? Elke morgen wordt weer dag, elk jaar heet al ermee. En waarom? Het heeft er schien bij. Waarom giet zo waar ze giet? Ah. Ook al denk je soms van niet. het giet, kick, het Giet zoals het giet, en we zitten een beetje te lachen hier in de studio. Uh, je kunt me volgen op Twitter. Twitter.com slash met l u K. Dus twitter.com slash En ik volg ook allemaal mensen. Waaronder. Heidi Montag. En Heidi Montag is een, uh, is een dame. En die zat vroeger in, uh, in The Hills. Een, uh, een of andere serie van MTV was dat. En zij is helemaal verbouwd en zo. En sindsdien ben ik haar een beetje gevolgd. Ze is echt helemaal crazy. En zij twittert nu. <laughs> How funny. Today is 9, 10, 11. Omdat het natuurlijk 9 of 11 september is. Oh, maar uh, uh, ja. 9, 10, 11. Vindt ze hilarisch. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Het is 9-11, hè? Beetje dik. Goed. Um, Ferdinand die is er niet, want Ferdinand is op vakantie. En dus dachten we, weet je wat, dan gaan we even andere takken van voetbal bespreken. Vandaag het tafelvoetbal. Zwaar onderschat als je het aan mij vraagt. Uh, en dat vindt waarschijnlijk Matt Kauzen van het tafelvoetbal team Nederland ook. Goedemorgen, Matt. Oh, goedemorgen. <laughs> goedemorgen. Ja, ik vind echt tafelvoetbal, ik denk het aller, allerleukste spelletje wat er is. Nou, dat ben ik dan volledig met je eens. Ja, dat vermoedde ik al, ja. Um, ben jij, uh, want jij bent van het tafelvoetbalpromotieteam. promotieteam. Um, Nederland. Ja. Wat, wat, is, wat is dat? Nou, moet je luisteren. Ik ben al mijn hele leven ben ik verslaafd geweest aan dat spel. En nog altijd. Ik uh, heb vijf jaar geleden een stichting opgericht met als doel tafelvoetbal promoten. En structuur brengen in Nederland. Want zoals je net zei: tafelvoetbal is wereldwijd zeer populair en kan gedaan worden door jong en oud. Mm -hmm. En uh, wij hebben nu, uh, we gaan een competitie opstarten. Uh, maar eerst wil ik iets vertellen van het spelletje zelf. Het is eigenlijk een klein stadion. Want het is allemaal gebaseerd op velvoetbal. Er ja. zijn uh, tweemaal alle spelers, twee doelpunten, een balletje. En dan maar uh, met vier mensen. Je kunt het met twee tegen twee of één tegen één spelen. Ja. En uh, ja, de, de, de spelregels die zijn nogal verbasterd. Wij willen ook uniformiteit in dat spel gaan brengen. Want er is een internationale bond, die ITSF... En daar worden zelfs wereldkampioenen op gespeeld momenteel in 35 landen. Maar hoe professioneel is dat dan? Want het is toch gewoon een. Ik doe het op werk altijd en dan is het gewoon een spelletje ja. voor mij. Ja, ik weet het. Maar het is zo professioneel dat ik momenteel. We hebben ook. Uh, een, een, een, uh, in Nederland staan ongeveer 5000 tafels op middelbare scholen. Ja. Dus morgens om 10 uur. Als de bel gaat, dan gaan er zo'n uh, 100.000 tot 150.000 jongeren op die, op die tafels joekelen. Iedereen doet maar wat en eigen spelregeltjes, maar we willen, willen de structuur inbrengen. Ja, ja. En daarom gaan wij nu ook uh, uh, de spelregels... We hebben een, een, een hele goed bekeken website, tafelvoetbalinfo.nl. Uh, mm -hmm. Daar kunnen, kunnen we, gaan we de spelregels voor beginners, gevorderden, maar ook die internationale regels... Gaan we toelichten. Want je hebt, zeg maar, je hebt zeg maar, uh, tafelvoetbal voor, uh, voor gewoon op school en zo, daar heb je een paar regeltjes, anders is het niet leuk en je hebt ook tafelvoetbal voor uh, de professionals... en daar zitten nog wat meer regels aan vast. Nou, ik kan je vertellen dat uh, Nederland op de wereldganglijst... op uh, de derde plaats staat. Jo. Want ik heb ongeveer een, een, een bestand van jeugdspelers... van zo'n 3000 hier in Limburg. Ja. En uh, wij hebben daar intens mee geoefend. En er uh, staan uh, uh, vijf spelers uit Nederland... bij de wereldtop... 10 van de wereldgang En hoe goed zijn die dan? Want ik vind zelf van mezelf dat ik aardig kan tafelvoetballen. Ik ben denk ik, van de radioafdeling van BNM, ben ik een van de betere. Uh... Nou, ik, ik, ik ga jou eens een keertje uitdagen dat we met een spel naar jullie toekomen. Ja. Ik breng wereldkampioenen mee, want Jeffrey Swinkels uit ja. Heerlen... Ja. is drievoudig wereldkampioen. En die jongens... Hij heeft uh, een, een, een, een, een keldertje met vier tafels, mm -hmm. want de ITSF heeft vijf erkende tafels. En maar... ik start nu ook competitie op met in Brabant en Limburg. Die begint 20 oktober en dan spelen we internationale regels. Maar van die winkels kan ik dus niet winnen, zeg jij? En, uh, je kunt ook niet van mij winnen, want <lacht> ik ben momenteel gepensioneerd. Ja. En uh, uh, uh, ik ook mijn hele leven. Ik ben in 2010 op de wereldkampioenschappen in Frankrijk met mijn partner uh, heb ik een bronzen medaille gewonnen bij de senioren. Maar doe je dan, speel je dan vaak dubbel of enkel? Want ik speel vooral enkel. Gewoon in mijn eentje. Uh, uh, ja, nee. Okay, de, uh, in dat, uh, de internationale comp de competitie die we doen, die begint op 20 oktober op zes donderdagen. Ja. En daar spelen vier spelers, drie dubbelpartijen en twee. Enkel. Oh ja, ja, ja, ja, ja precies. Ja, dus, dus je speelt dubbel en enkel. En die Swinkels, hè, dat is dan een drievoudig wereldkampioen. Die, ja. uh, die, die speelt dan enkel en die gaat dan de hele wereld over om dit spelletje te spelen? Die gaat de hele wereld over. Uh, binnen twee weken is in Duitsland uh, een wereldkampioenschap op een internationale erkende tafel. En daar gaan een twintigtal. Toppers van Nederland, die gaan daar naartoe. Mm -hmm. bij, de, bij de junioren zijn wij de absolute top in de wereld. En er is ook nog uh, Tessa Kerkhoff uit Brabant. Die, sta, die heeft de eerste plaats bij de dames. Mat, je allermooiste move bij het tafelvoetbal. Ik kan... Ik, kan maar ik, ik vertel eerst die van mij. Die van mij ja. is uh, met het, uh, het uh, linkerpoppetje, dus uh, zeg maar link voor, linksvoor... Ja. Uh, een sleepje maken. Ik kan dus... Super langzaam, dus niet eens snel. Slijt ik die bal precies langs de keeper? Ja, maar oké, okay, maar uh, de, de, de, als je het super langzaam doet, Rick en uh, Luc hij is de name, hè, ja. dan maak je bij een beetje. ...speler die wij hebben, heel weinig golen. Uh, er is internationaal een absolute topslag, dat noemen ze de snake. Mm -hmm. Dat betekent dat die bal razendsnel en vlug en uh, ...naar alle kanten op die goal wordt geslagen. En dan moet je van goede huizen zijn. En die keepers die zijn daarop ingesteld. Het spel heeft zich zo ontwikkeld... Uh, er is, uh, Je zegt me, het, het professionele, uh, Frederik Collignon uit Luik is veelvoudig wereldkampioen en kan van tafelvoetbal leven. Huh. We, gaan keertje, we, gaan, we gaan een keertje een tafelvoetbaltoernooitje doen, denk ik, uh, Matt. Volgens mij uh, denk, moeten we de strijd bij aangaan. Ik ga, ik ga graag naar je toe komen. Ik breng wat leuke mensen mee en dan gaan we eens een keertje komen spelen. Heel goed, we, gaan, uh, we hebben de contacten over. We spreken elkaar later, uh, later deze maand nog eventjes. Oké, okay, zullen we doen. Dankjewel. En, uh, en, uh, nou, lekker Ga je vandaag nog tafelvoetballen thuis? Of, uh, of dat niet? Blijf. Ga je vandaag ook nog thuis tafelvoetballen of dat niet? Ik heb thuis één tafelvoetbal <laughs> maar uh, hier rondom in Limburg staan uh, heel veel voetbaltafels waar we kunnen spelen. Nou, succes dan. Dankjewel hè. Hey, yo. Dag. Hoi, hoi. Toen ik merkte dat jij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 uit wilde vinden, zat ik al lachend op de fiets. Een nieuw leven levendige. Kijk naar na. waar ik ga. Ik ga jouw toekomst En Ik weet niet of ik die terug zou geven. Kijk naar na. waar ik ga, hoe ik in jouw toekomst sta, ik leer van mij hoe je dat het beste.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 Kijk me na, kijk maar, kijk me kijk na van Keizer en de Munnik, en je hebt dan ook nog Thomas en uh, Nick. En uh, die wisselen een beetje, wisselen een beetje af, hè? de nummer één plek van, uh, van Nederland. Uh, het is vandaag uh, tien jaar geleden dat er uh, twee vliegtuigen zich in het World Trade Center boorden. En uh, nou ja, we weten allemaal dat dat afliegt natuurlijk. Aan de telefoon, Victor Verbeek, hij woont in New York. Goedemorgen Victor. Goedemorgen. Ja, voor jou goeie, goedenavond. Het is geloof ik net, net 11 september geworden hebben jullie... Uh, ja, inderdaad. Ja, dat is, uh... ja dus uh, uh, nou, dan is het nog een, uh, dan is het nog een, een nachtje slapen en dan uh, gaan de herdenkingen beginnen. Hoe, uh, hoe, hoe staat het ervoor, de stad? Want ik zag al wel foto's van roadblocks en dat soort dingen. Is uh, de beveiliging hoog? Ja, maar het, uh, je kan zeggen dat het een beetje nerveus is, uh, merk ik. Of in ieder geval... Um, ja, ik, ik, ik zal niet zeggen dat iedereen die ik zelf tegenkom nou automatisch hier... Uh, ...nerveus over is, maar je wordt, het, je wordt het gewoon een beetje van al die politie op de been... ...al die uh, wegafzettingen, uh, waardoor dus weer meer verkeer... ...nou, dan rijdt hier niet iets langs met sirenes, dat hoor je misschien. Mm -hmm. um, ja, je kan echt op elke straat staan drie agenten, het is gewoon ongelooflijk. Ja, is, is en daar is het... sowieso goed in hier hoor, om, uh, als de politie op de been is, is die overal... ...maar het is, het is echt uh, ja, een hele toestand. Ja. Is, het, uh, is het nu, want jij woont al een tijdje in New York... Um, is, het, is deze herdenking anders dan andere herdenkingen, omdat het nu tien jaar geleden is? Ja, um, dat, dat, dat weet ik niet zo goed. Wel, ik, ik, ik denk dat het um, ja, tien jaar is toch een soort mijlpaal. Ja. Uh, en ik denk dat de benadering uh, wel anders is. Ik bedoel, de krant van morgen was van keuken zo dik uh, als het normaal is door allerlei uh, bijlagen. Bijvoorbeeld in de New York Times had het echt een bijlage van, van een pagina of, 50 of zo over hmm. uh, dit het lokale de weekbladen zoals het beroemde blad The New Yorker bijna helemaal gewijd uh, aan 9/11 nog een ander blad uh, New York Magazine dat uh, ook een soort zeg maar vrij Nederland of zo'n soort blad hè helemaal vol met stukken over 11 september dus je merkt wel dat uh, mensen uh, zich uh, afvragen Waar staan wij na tien jaar? Is het, uh, is het, zijn, we, zijn we er uh, overheen? Of uh, hebben we wat meer uh, inzicht gekregen... in wat het eigenlijk met ons heeft gedaan als land en als stad? Mm -hmm. Dus er zijn heel veel van dat soort stukken van... van oké, okay, we zijn nu tien jaar verder, wat is er gebeurd? Uh, ja, want ik Osama kan... Bin Laden is dood bijvoorbeeld, maar ja. verder. Ja. Zijn de emoties ook dan net zo? Uh, de, bedoel die, uh, Uiteraard niet na het eerste jaar. Maar ik kan me voorstellen dat zo'n herdenking... Uh, ja, minder emotioneel wordt, minder heftig gedurende de jaren. Uh -huh. En is dat dan nu weer terug, omdat het nu weer tien jaar geleden is? Ja, de, dat is uh, grappig de, dat je dat uh, zegt. Het, het lijkt inderdaad wel of door al die stukken, al die aandacht... Uh, uh, om een voorbeeld te noemen, de radio heeft al wekenlang... de, de, de, zeg maar de publieke omroep van, uh, van de stad New York... Uh -huh. Uh, heeft al wekenlang een programma waarin wordt gevraagd of mensen de muziek die ze gaan draaien op, uh, uh, tijdens de herdenkingsdag, uh, of, ze die, uh, of ze die willen doorgeven. En dan gaan ze eens kijken wat is de soundtrack daarvan. Ja, ja. Uh, er zijn allerlei uh, projecten waar mensen dus aan uh, oral history doen. Dus dat, dat zie je als dus persoonlijke verhalen van mensen. En dat, dat bijvoorbeeld ook de New York Times vandaag staat voor een groot deel vol met persoonlijke verhalen, korte stukjes. ...van mensen over die dag toen. En als je er daar gewoon veertig van achter elkaar leest... ...dan kan ik je zeggen, dan wordt het je echt af en toe wel koud om het hart. Gewoon ja. uh, dingen over he, men, men, mensen die hun, uh, hun uh, man nog aan de telefoon hebben... ...terwijl de toren instort ah, ja. en dan beschrijven hoe ze de laatste 25 minuten... ...in volkomen kalmte nog uh, een gesprek hebben gevoerd... Uh, tot het echt niet meer kon. En uh, goed, dat, dat soort van dingen. En ik heb het gevoel dat daardoor... dus dat loskomen van al die verhalen... juist om, om, omdat mensen zich lijken af te vragen... meer dan bijvoorbeeld een jaar of twee jaar of drie jaar geleden... van uh, zijn we ergens gekomen in die tien jaar... Mm -hmm. dat dat wel emotioneel is. Er yeah. zijn dus bijvoorbeeld dan ook weer mensen... Die, er stond bijvoorbeeld ook een stuk in de krant vandaag... Uh, over uh, allemaal mensen die zeiden... ja, wij gaan de stad uit... Want wij, voor ons, hoeft dat eigenlijk niet zo. Die dus eigenlijk altijd dat losboelen van al die emoties... en heel veel mensen die hier natuurlijk naartoe komen ook om ceremonies bij te wonen en zo. Dus die vonden dat eigenlijk helemaal geen prettig idee. ja, wij hebben een zomerhuis en we gaan er vrijdag heen en komen dinsdag pas weer terug. Ja. Voor ons. Want het is niet één ceremonie. Het zijn toch meerdere dingen. Het is bijna een soort weekend wat ze ervan maken uh, qua herdenking. Ja, er, er is echt van alles. Je hebt morgenochtend... Uh, of later op de dag voor jullie, dan dan is er, uh, dan is er een ceremonie waar uh, wordt stilgestaan... bij alle verschillende momenten, zes verschillende momenten zijn het, als ik het goed heb begrepen... Uh, van de randdag zelf, dus de inslag van het vliegtuig in de eerste toren, de tweede toren... Hm. Uh, de inslag van het vliegtuig in het Witte Huis, het neerstorten van het vliegtuig... dat in Pennsylvania uiteindelijk in een veld is... Uh, nee. Je zei Witte Huis, maar je bedoelt, de... uh, je bedoelt Pentagon... Uh, uh. Uh, sorry, ja, Pentagon ja, ja. inderdaad. Ja. Uh, en uh, het, het andere vliegtuig, dus dat, dat bedoeld was, maar uh, om uh, ook in Washington terecht te komen, wat in Pennsylvania is neergekomen en dan ook nog bij het ineens uh, storten van de beide toeren. Dus heb die je... hebben allemaal afzonderlijke herdenking bij Nou, het is één herdenking, maar ze gaan dus die verschillende uh, uh, zeg maar die tijdslijn, ja, ja, ja. verschillende momenten, daar gaan ze dan bij stilstaan, ja. bijvoorbeeld. En uh, nou ja, verder zijn er echt, uh, er zijn concerten, er zijn uh, in kerken uh, koren die gaan zingen, er zijn uh, tentoonstellingen, er zijn uh, bijeenkomsten waar mensen uh, dingen doen met, met lampjes, er is, een er is een bijeenkomst waar mensen handen vasthouden, uh, ergens, je, er is echt van alles aan de hand. Ga je zelf nog? Um, nou ja, ik, ja, ik heb daar dus wel nu ook een beetje over nagedacht. Ik heb sowieso trouwens, ik, ik heb net in het café een, uh, een gesprek gehad met een aantal mensen. Uh, uh, ik ik kwamen gewoon zo te praten van: goh, wat doe je? En ik vertelde wat ik deed. Ik vertelde wat ik bijvoorbeeld. Um, ik gaf een voorbeeld en zei ik, nou ja, zometeen bel ik met jullie. Mm -hmm. En dan gaan we het hier over hebben. En daar, daar kwam dus een heel. Uh, nou, best geëmotioneerd eigenlijk. Amerikanen hebben het hart niet zo heel erg op de tong als het over dit soort dingen gaat. Uh, uh, en tenminste, mensen praten niet zo snel over politiek en gevoelens yeah. en dat soort van onderwerpen in het openbaar. Maar dat, je merkt dus dat die jongen, die, die nou, ik, ik heb echt 25 minuten met hem hierover gehad. En... Um, wat, wat, ik dus, wat ik dus merk is dat op een of andere manier is het blijkbaar toch echt wel voor veel mensen een aanleiding om, om het er nog eens goed over te hebben. Mm -hmm. Aan de andere kant behoor ik ook wel een beetje tot die mensen die dan denken van ja, uh, ik, ik hoef niet zo nodig met uh, 20.000 mensen ergens te staan en uh, een bepaald soort emotie te delen. Aan de andere kant denk ik ook, uh, wij zijn hier nu en uh, ik ben natuurlijk wel benieuwd naar de, naar het gevoel in de stad, ja. uh, snap je? Dus ik ben, ik ben eigenlijk een beetje tweeslachtig. Ja. Het is bijvoorbeeld zo dat, um, terwijl ik nou met jou praat, kijk ik je uit het raam, ik ben thuis, en uh, ik woon aan het, dat uh, de vorige keer met de, met de uh, hurricane ja. uitgebreid gesproken, aan het water in Brooklyn, en als ik dus nu uit het raam kijk, kijk ik naar downtown Manhattan aan de overkant, en de afgelopen dagen zie je bijvoorbeeld, uh, heb je, dat hebben ze hier de afgelopen jaren steeds gehad, twee lichtbundels op ja. de plekken waar de torens hebben gestaan. Nou, kijk, en als je bijvoorbeeld hier voor het raam staat en je ziet die lichtbundels en je stelt je dan voor uh, hoe de skyline eruit gezien moet hebben met die torens toen, dan, uh, ja, dan is het toch iedere keer dat het, het, het, vanaf uh, van 8 september of zo, als die als die lichtbundels er zijn, mm -hmm. is dat wel iets ingrijpend gewoon. Dat is wel heel fysiek. Nee, ik wilde zeggen het was een bijzondere dag voor voor de New Yorkers. Dat is wel één ding wat duidelijk is, lijkt mij zo. Ja, dat is het dus nog steeds wel. En het is dus eigenlijk ook heel complex, dat wil ik maar zeggen. Dus je hebt al die persoonlijke verhalen en dan er zijn. Ik denk dat één ding, ik denk het wel belangrijk dat zij die, dat zijn het sprak Van kijk, dit is zo'n symbolische situatie. De gebeurtenis is symbolisch en heeft een betekenis in de hele wereld voor heel veel mensen. Maar um, voor New Yorkers uh, leeft die natuurlijk... Uh, je hebt mensen die dat hebben meegemaakt, die hebben daar meer een eigen persoonlijke gevoel bij. Mm. En als je, ik heb er vaak uh, gewoon nagedacht van... Als je hier door de stad loopt, is de stad nou veranderd? Merk je nou als je in New York bent, dit is een stad die bijvoorbeeld... Uh, probeert om eh, eh, zich weer, weer op te krabbelen naar een ramp of dat soort dingen. Ook jaren geleden, toen ik hier was, bijvoorbeeld echt vlak na eh, dat het gebeurd was. Maar het gekke is dat het vaak op de meest onverwachte momenten is... dat je het opeens tegenkomt, opeens vertelt iemand iets... en dan tilt er terloops opeens, oh ja, toen ja. was 9-11 en toen gebeurde dat en dat. Nou, vandaag kun je en, er in ieder geval niet, uh, niet onderuit, uh, 9-11, de precies, herdenking is en, vandaag. en... Uh, en Tijdens, tijdens deze dag uh, is het opeens heel erg duidelijk zo. En uh, nou ja, sommige, sommige mensen vinden het prettig, maar andere mensen vinden het ja. ook wel een beetje veel. dat nu eigenlijk de hele wereld meekijkt naar dit punt. En denkt van we moeten nu met z'n ja. allen precies op deze dag daar iets bij voelen. Dus In het, is, een, het is een, een beetje uh, gemengde, uh, gemengde ton van emotie. Ja. Zeg maar. In Nederland wordt uh, de denk ik ook live uitgezonden op tv. Victor Verbeek vanuit New York, dankjewel. Graag gedaan. Dan gaan we even naar de buienradar. Nou valt mee hoor, er is een of een vaag klein wolkje... wat dan net boven uh, een beetje de eilanden heen bungelt. Maar uh, ja, daar komt dan eventueel nog wat regen uit. Maar voor de rest uh, helemaal droog. Maar dat schijnt later vandaag wel, uh, wel wat minder te worden. En dan nog uh, de trending topics op Twitter. Nou, het gaat uiteraard over 9-11, uh, over United 93. Dat is uh, uh, het, het vliegtuig wat neerstortte, daar is een monument voor uh, geopend. En het gaat ook over uh, Heracles tegen Ajax. Ajax won van Heracles en is nu koploper in de eredivisie. Zometeen Pieter Spreekt, nieuw column van onze columnist Pieter Derks. En hij gaat over de politiek en hij gaat over defensie. Ik heb hem stiekem al gehoord. Het is een mooie column. Dat straks, nu eerst Jamie Woon in Night Air. Night Air has the strangest flavor. Space. Yeah. Jamie Woon en Night Air. Trouwens op uh, nos.nl staat een heel mooi overzicht. Een soort uh, tijdlijn van wat er eigenlijk allemaal gebeurd is op, uh, op 11 september. En hoe dat uh, naar buiten kwam. En uh, uh, in die tijdlijn staan ook allemaal uh, filmpjes van, uh, van vroeger van, uh, van het nieuws. Hè, met Charles Groenhuizen en zo. Ik zet hem wel even op mijn twitter. Twitter.com slash Luke. En dan uh, vind je de link daar naartoe. Het is tijd voor onze columnist Pieter Derks met Pieter Spreekt. Pieter Spreekt. Die sluwe oude vos van een Hans Hiller ook. Hij leek de breken benen van dit kabinet te worden. Maar deze week sloeg hij onverwacht terug met een experimentele... maar levensgevaarlijke politieke strategie. De waarheid. Den Haag was meteen in en roer. Dit was ongehoord. Een minister had de waarheid verteld. Spoeddebat, woedende Kamerleden, oprakend geduld, de zoveelste uitglijer. En Jolande Sap die bleef beweren dat de missie in Coendoes civiel is. We sturen immers agenten. Weliswaar moeten met elke agent een compleet bataljon commando's mee... omdat de Taliban al plechtig beloofd heeft elke Nederlander op een bermbom te trakteren. Volgens SAP is het ondanks al die militairen en de oorlogssituatie niet militair... omdat het doel is dat we burgers gaan helpen. Tja, als je het zo formuleert was die day ook een civiele missie. Maar misschien hebben ze allebei wel gelijk. Misschien wordt het inderdaad geen militaire missie... net zo min als het een civiele missie wordt. Waarschijnlijk wordt het überhaupt niet echt een missie... We gaan in acht weken agenten opleiden die we allereerst moeten uitleggen dat ze straks wel agent zijn, maar niet mogen schieten. En dat ze in geval van Taliban 112 moeten bellen en moeten proberen te voorkomen dat de Taliban alvast granaten gooit. We kunnen ze misschien nog het beste door van die klantvriendelijkheidstrainers laten opleiden. Ja meneer, ik begrijp dat u boos bent en het spijt me dat ik op dit moment niets voor u kan doen. Maar als u zo vriendelijk zou willen zijn even op mijn supervisor te wachten, weet ik zeker dat we een oplossing voor uw probleem kunnen vinden. Ik probeerde het nu al een paar maanden te snappen, maar het lukt me nog steeds niet. Dus ik denk niet dat we mogen verwachten dat die Afghanen dat in acht weken wel gaan begrijpen. Vooral ook omdat ze sowieso al een berendrukprogramma hebben. Ik las deze week dat de training definitief wordt uitgebreid van zes naar acht weken. En het ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde blij dat er nu meer ruimte voor alfabetisering en mensenrechten in de opleiding zou komen. Dus in die twee bonusweken moeten onze Afghaanse toptalenten niet alleen leren lezen en schrijven, maar dan is het ook nog de bedoeling dat hun eerste opstel vol verlichte idealen over mensenrechten staat. Ik weet niet waar we de docenten vandaan gaan halen met de juiste didactische kwaliteiten, maar ik stel wel voor dat ze na die missie als de sodemieter bij hogeschool in Holland aan de slag gaan. Het is eigenlijk om je kapot te schamen, dat gewichtige geruzie over onze miserige bijdrage aan de wereldvrede. Als Jolande Sap de Afghanen echt wil helpen, moet ze vragen wat ze nodig hebben. En als dat militairen zijn, dan moeten ze militairen krijgen. Als het leraren zijn, sturen we leraren. En als ze clown Bassi willen, dan krijgen ze Adriaan erbij. Maar om de wereld te helpen, hebben wij geen wereld nodig. Want terwijl wij hier de hele week druk in debat waren... over liegende ministers en schrijvers die zonder speldje in China waren... blies de Taliban nog maar eens een schooltje op... en lichtte het Chinese regime nog maar eens wat dissidenten van hun bed. Eén ding weet ik in elk geval zeker... Als vrijheid voor Afghanistan en China betekent... dat ze daar straks ook in de krant over speltjes moeten gaan schrijven... en over het bijvoeglijk naamwoord van een missie moeten soebatten... dan gun ik ze van harte hun censuur. Pieter spreekt. Volgende week weer een nieuwe Pieter spreekt. Zometeen ligt er iets in het water en het is van papier mache. Een boot van 20 meter. Waarom hoor je na Brooke Fraser... to Brook Fraser and Something in the Water. En inderdaad, er ligt wat in het water vandaag. En het is een uh, raar ding. Een gevaten van 20 meter lang, 4 meter breed en 4,5 meter hoog. En het is van papier -mâché. Maarten Winters is uh, de bedenker van dat ding. Goedemorgen, Maarten. Goedemorgen. Hallo. Ja, het is dus, een, het is dus een, boot, een boot van papier hè? Ja, dat klopt. Ja, dat is een raar idee. Dat weet ik niet. Ja, god op zich wel. kijk ja. uh, Papiermaché papier en water, uh, dat zijn natuurlijk dingen die elkaar in principe niet te dragen Nee. Dat, uh, dat is helemaal waar. Maar um, het is wel zo dat het geraamte van het schip is uh, gemaakt van, uh, van hout. Ja. Het, uh, een soort uh, skelet. En we hebben wel een paar dingetjes gedaan om de boel uh, te laten drijven. Dus, ja. Uh, ja. Wat was het moment dat jij dacht, weet je wat, ik ga een boot van 20 meter van papiermaché maken? Nou ja, zoiets bedenk je niet in één keer. Uh, waar het eigenlijk een beetje op neerkomt is dat ik uh, sinds vorig jaar of, of eigenlijk twee jaar geleden uh, stadskunstenaar van Leeuwarden ben mm -hmm. en mijn opdracht was om een paar keer per jaar iets te doen met de, de stad en daarop te reflecteren. Uh, ik heb dat uh, eigenlijk omgedraaid. Ik heb gedacht van nou ja god, ik wil eigenlijk aan de Leeuwardens vragen om mij te helpen om... Uh, om samen iets te maken wat, wat iets vertelt over onszelf, dus over onze stad en de mensen die hier wonen. Ja. En um, nou ja, dat kan je dan door middel van interviews doen en dat soort zaken, maar je kan ook, dat hebben we ook gedaan, maar je, je kan ook samen proberen om iets te maken. En dat hebben we gedaan. Ja. En dat is een boot geworden. Ja, ja. ja en een boot van papier mache. want dat, is, bon. dat, dat kun je ook zelf daadwerkelijk maken, papier mache. Ja, dat is iets wat iedereen kan. Ja. Iedereen uh, van kleuters tot aan uh, bejaarden kunnen daar aan meehelpen. Ja. En dat is, ook echt, oh, dat is ook echt gebeurd. Ja, hebben mensen ook echt meegeholpen? Of moet je dat maar alleen doen? Nee, ben je gek? Zeg. We hebben ongeveer, uh, nou ja, alleen al aan scholieren hebben we er, uh, nou, ik denk zo'n 2000 meegedaan en daar kwamen nog uh, uh, zeer veel honderden, misschien wel duizend andere mensen bij die ook hebben geholpen. Ja, nou, ik kan me voorstellen ja. dat hier, uh, ja, weet ik veel hoeveel tienduizenden kranten in zit. Uh, is zelf enig ik heb niet idee? Geteld. <laughs> we zijn de tel kwijt. We hadden ons voorgenomen om dat te gaan tellen. Zo van, uh, ja, hoeveel kranten zitten er nou in zo'n schip? Ja. En uh, dat hebben we ook een tijdje gedaan. Maar in zo'n werkproces uh, gaat dat natuurlijk helemaal verkeerd. Ja. Dus ik heb geen idee. Mensen, geen idee mensen plakken er ook met telkens nieuwe kranten tegenaan. Ja, dat moet ook natuurlijk. Anders komt die niet af en dat hou je natuurlijk nee, niet meer bij. Maar ja, je, je, je komt ook. Achter uh, hele grappige dingen. Bijvoorbeeld een telegraaf plakt beter dan een uh, volkskrant. Oh ja, is dat zo? Ja. Hoe kan dat dan? Ja, ja, dat zo. Ja, dan weet ik niet hoe dat kan. Oh, wat raar. <laughs> ja. zou, dat, zou dat zijn omdat, uh, ik bedoel, de telegraaf is natuurlijk iets dikker bedrukt qua inkt en zo? Zou dat dat ermee te maken nee, kunnen dat, hebben? Nee, ik heb geen idee. Ik heb er ah. geen bestand van. Dat is iets wat ik uh, nog wel eens wil laten uitzoeken. Ja, dat is wel een bijzonder fenomeen inderdaad. Ja. Ja, nou, kunnen mensen er ook in zitten in de boot? Of is het alleen ja, maar een zeker. mal? Ja, ja, ja dat ja, ook ja. Niet. Nee, ja. nee, Nee, het is, het, is niet, uh, het is niet een of andere. Uh, Kijk, uh, het is geen carnavalsding, nee. het is niet zo'n ding wat... Uh, we gaan hem straks om, uh, nou ja, tussen acht en tien wordt hij uh, over de muur getakeld, want hij staat niet op een gewone plek, hij staat in een binnenplaats van een gevangenis, van een mm -hmm. voormalige gevangenis hier in de stad. Yeah. Uh, dan wordt hij uitgetakeld door een enorme kraan en uh, vervolgens wordt hij uh, te water gelaten straks, om een uur of, uh, nou als alles goed gaat, om twaalf uur. En je kan er ook echt mee varen, het is uh, wel een ding wat, wat gewoon echt... Uh, ja, zodanig in elkaar zit dat je er wat mee kan. Zijl, is het dan in elkaar? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Motor zit er ook in. Ja. Oh. Nou, die zitten nog niet in. Want dat is een ding waar... Daar zijn we nog niet helemaal uit hoe we dat moeten doen. Want <laughs> eigenlijk lijkt het ons het leukste om dat met menskracht te doen. Ja. Dus dat je... Oh dat ja, je is, dat je gaat roeien. Project is ja, nee, ja, niet zozeer niet slaven of zo. Hoor, die roeien. Maar, maar iets met een soort rat of zo. Dat je mensen ah, ja. kan laten lopen. Ja. En, noem het, want alles in het hele project is een beetje gebaseerd op een soort hulpvraag. Zo van, wilt u mij helpen om... Dit te realiseren. Maar drijft hij wel? Want het is papier. Maché, şey, dat, dat ja, zint maar er is dat niet Ja, daar zit een grote gewoon... overheen. We hebben toch. Kijk, in het begin dacht ik van: Weet je, we maken gewoon een hele grote boot. en we gooien de ding in het water. Ja. En dan zien we wel. Maar. Um, is toch zonde? Nou, het is niet alleen zonde. Kijk, het is ook zo dat er heel veel mensen hebben meegedaan. En de hele buitenkant van het schip, dat bestaat uit foto's van mensen. en verhalen van mensen. Dus echt geschreven dingen. en ook um, uh, teksten. en, nou ja. Ja. Dus er zitten allemaal bijdragen bij van mensen uit de stad. En het, het zou een beetje cynisch zijn om, om niet je best te doen. althans het is mijn inzicht na twee jaar. Mm. om uh, dat te laten drijven. Ja. Ik wens je ontzettend veel plezier uh, vandaag. Om 11 uh, uur verzamelen we ons dus een beetje bij de Noorderbrug in Leeuwarden. en dan uh, ga je hem te water laten. Ja, om 11 uur komt uh, Wout Zeilstra en uh, een paar andere sterke mannen. Dat is de voormalige uh, sterkste man van Nederland. Oh ja. En die komt nog een stukje de truc met oplegger, uh, komen ze trekken. <laughs> Wat een mooie dag vandaag, dankjewel, Maarten. Succes, hè? Hey. Veel plezier. Dankjewel. Hoi. Goeie. Ik uh, had een uh, bijzonder weekje. Er werden namelijk persfoto's van mij gemaakt. En uh, zoals het er gaat, is er meteen een reportage over gemaakt. Vandaag de grote dag. Voor het eerst, uh, ja, ik weet u al. Uh,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 Hey Annemiek. Hey. <laughs> Hoi. Nee. Nou, dit is Annemiek. Die is bezig met een paraplu. Zo'n uh, fotograafenparaplu. Heb je er wel zin in? Ja, ik uh, zit nog even een beetje te bedenken. Vanmorgen toch een beetje wat meer naar mijn haar gekeken. Je uh, vond me goed. En dan vraag ik me af, wat moeten ze met die persfoto's? Ik heb me nog nooit een interview gegeven. Ik heb één keer een interview gegeven, denk drie, vier weken geleden. En toen belden ze voor een foto. En ik zei, ja, ik heb geen, ik heb geen foto, maar je moet me even bellen met de pers van BNN.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 Dat vind ik een beetje een rare poster voor mij, eerlijk gezegd. En Goudio Glesias, die wordt ook altijd van één bepaalde kant gefotografeerd. Is me opgevallen. Ja, die andere dacht. kant wil hij inderdaad niet. Volgens mij wil hij alleen maar deze kant. Dat is dus uh, zijn uh, rechterkant. Heb je dat vaker dat je mensen tegenkomt die zeggen van nou, ik wil alleen maar deze kant? Nee, eigenlijk niet. Want toen dacht ik nog, dat heb ik eigenlijk nog nooit gehad. Uh, wat, wat is mijn goede kant? Kijk eens iets meer naar mij. Naar mij.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 Foto's en filmpjes zijn te vinden op de website van bnn Today. dat is uh, Zo meteen, dit is de zondag met Ed Anker. Goedemorgen Ed. Ja, goedemorgen Luc, ik ga zo echt even <laughs> naar de foto kijken. Zo zou het, ja. Um, ja ik heb, we hebben vandaag op Radio 1 heel veel over 9-11 natuurlijk, dat is ja. tien jaar geleden. En ik heb vandaag Gert-Jan Segers te gast. Hij is op dit moment uh, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Maar hij woonde in de tijd van de aanslagen in Egypte. Oh, dus hij heeft gezien hoe het in de islamitische wereld oh, ja. is beleefd. Oh, dat is interessant. Ja. Zometeen Gert-Jan Segens. in Dit is de Zondag. Ik wens je nog een hele mooie zondag. Ik hoop dat je droog houdt. Als je niks te doen hebt, lekker naar Leeuwarden... om daar te kijken naar een boot van papiermaché... die in het water wordt geladen. Tot volgende.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 Het is vroege vogels, hoor. Dus zelfs geen Jules Deelder? Nee, we hebben de dagburgemeester Abu Talib, Die komt wat onthullen. Maar ook stadsvossen, horns, blijdorp. En een tas van walvispenisleer. Zo, luister straks. Van 8 tot 10. Vroege vogels. Live dus vanuit het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.